Van 9 uur. Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een moeilijk hoofdstuk in de geschiedenis van Suriname afgesloten. Dat schrijven meerdere ambassades in Paramaribo, waaronder die van Nederland... als reactie op de 20 jaar cel die Daisy Boutersen krijgt. Vandaag werd hij opnieuw veroordeeld voor zijn rol in de decembermoorden van de jaren 80. Toen werden zijn politieke tegenstanders uit de weg geruimd. Grote internationale bedrijven die Israël op een of andere manier steunen... krijgen met boycotacties te maken. Volgens deze hoogleraar zijn de boycotacties bedoeld... om te zorgen dat iedereen weet wat bepaalde bedrijven doen. Bijvoorbeeld de McDonald's, die heel openlijk hun steun... aan de Israëlische troepenmacht hebben gegeven... door dus gratis McDonald's eten naar de actieve soldaten te sturen. Bijvoorbeeld Amerikaanse fastfoodketens... kunnen die boycotts aan de omzet merken. En zojuist zijn in Utrecht op het sportgala onder meer de sportploeg en de sportman en vrouw van het jaar gekozen. De estafette vrouwen, 400 meter. Femke Bol. Mathieu van der Poel. Ja, atlete Femke Bol is dus gekozen tot sportvrouw van het jaar. En wielrenner Mathieu van der Poel is sportman... Voor hem is het de tweede keer in zijn carrière, in 2019 was hij het ook al. De estafettevrouwen van de 4x400 meter zijn uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. Zij werden afgelopen zomer in Boedapest wereldkampioen. Maar er waren vanavond nog meer winnaars, zeggen mijn collega's van de sportredactie. Dan heb je natuurlijk traditioneel de sportcoach van het jaar. Dat is geworden Ilko Meenhorst, de roeicoach die een top WK beleefde, vijf keer goud en drie keer zilver. Een magier wordt hij wel genoemd. Hij is de coach van het jaar. Ja, we hebben ook een sportvrouw bij de Paralympiërs. Dat is Diede, de groot rolstoeltennister. Won vorig jaar trouwens ook al. En dit jaar won ze voor de zesde keer op rij, de US Open. De sporters kregen in de verkiezing de meeste stemmen van collega-topsporters en de vakjury. Het weer, wolken en regen vanavond en vannacht. Morgen pas laat op de middag kans op zon. En stormachtig weer, met name aan de kust. Het wordt dan een graad of negen. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht heb je nu drie kwartier vertraging tussen Amsterdam-Zuidoost en Breukelen. Er staat zeven kilometer door een verloren lading hout op de weg. Er is maar één rijstrook open. Omrijden doe je via Hilversum over de A1 en de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM.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 Welkom terug, luisteraars bij het tweede uur van het ZFM-radioprogramma Fan FM, waarin we vanavond Steve Winwood bespreken en mooie en heerlijke muziek laten horen. Na het uiteenvallen van Blind Fate in uh, 1970 ging Steve Winwood de studio in om te werken aan een soloalbum, voorlopig getiteld Mad Shadows.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 Van dit album draaien we nog twee nummers. En dat zijn GLADS, een instrumentaal nummer. En Empty Patches, ook wel een redelijk grote hit geweest. Hier komen ze. Is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 uit 1980 en daarna gaan we het nummer Valerie draaien dat komt van het Talking Back to the Night uit 1982